Het is van Kesteren met het NOS-journaal. Opnieuw is Kiev deze nacht beschoten met kruisraketten en drones. Het is de vijftiende keer deze maand dat de Oekraïnse hoofdstad onder vuur wordt genomen door Rusland. Volgens de legerleiding zijn er meer dan veertig projectielen neergehaald. Eén man kwam om bij de droneaanval, twee anderen raakten gewond. Vandaag is een feestdag in Kiev. De stad werd meer dan 1500 jaar geleden opgericht. En verschillende wereldleiders hebben de Turkse president Erdogan gefeliciteerd met zijn winst bij de verkiezingen. Onder andere de Franse president Emmanuel Macron feliciteerde hem in het Turks op Twitter. In een overwinningsspeech tegenover duizenden mensen heeft president Erdogan opgeroepen tot eenheid en solidariteit. Maar haalde hij ook uit naar zijn rivaal Kulic Taroglu. Die zou volgens Erdogan de kant van terroristen hebben gekozen. De oppositieleider noemde de verkiezingen een van de meest oneerlijke van de afgelopen jaren. In Amsterdam zijn bij een steekpartij één dode en twee gewonden gevallen. De drie mannen werden op een festival aan de Donauweg in Sloterdijk neergestoken. Ze werden alle drie naar het ziekenhuis overgebracht. Een van de slachtoffers is daar aan zijn verwondingen overleden. Volgens NA nieuws zijn er twee verdachten aangehouden op het festivalterrein in Amsterdam. Op het Lago Maggiore in Noord-Italië is zondag, gisteravond een toeristenboot gekapseist. Aan boord van, waren 22 Britse toeristen die een verjaardag vierden. Twee van hen zijn omgekomen, twee anderen worden nog vermist. De meest opvarenden konden naar de kust zwemmen of werden gered door de Italiaanse kustwacht. Een aantal is naar het ziekenhuis gebracht. De boot kapseiste voor de kust door een wervelwind. Het weer landt inwaarts wat bewolking. Komende ochtend loopt de temperatuur op naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het maximaal een graad of 19. Dinsdag is het wat koeler en vanaf woensdag loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de geest van de AWB. Er zijn geen bijzonderheden op de weg.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 Oh Deze is voor al mijn ladies Als er honey is gesipped en je weet toch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 Zomer van ZFM. FM. The FM Zandvoort. 106.9 FM. The FM.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 me every And I don't want to call and talk too long. I know it was wrong, but never said I'm sorry. Now I had time to think it over, Well, my shoulder and The body blurry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 En op het Lago Maggiore in Noord-Italië is zondagavond een toeristenboot gekapseist. Aan boord daarvan waren 22 Britse toeristen die een verjaardag vierden. Twee van hen zijn omgekomen, twee andere worden nog vermist. Het weer, het is iets koeler dan gisteren, wel droog en maximaal 19 graden.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 Maar dat is zoals het gaat. Hier aan de keuken. Should your time?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 It's about, kind of woman that can do for herself I look at her and it makes me proud, it's something about her It's something I'm so sexy about, kind of woman that don't even need my help She says she got it, she got it, no doubt, it's something about her Cause she work like a boss, play like a boss, car in a crib, she about to pay you more En c'est cœur est noir comme l'océan. J'irai nager, même si j'ai pas pied. Palpé, j'aurais le palpé. Bébé, ma tante sont côté Elle m'attend sur le côté Bébé, m'attend sur le côté Ah ouais. Plus sur les radars, pardon, là je peux pas Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, I take it I take it ah, Unforgettable, you twist to fit the mold that I am in You together.